Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De arrestatie van een man van 21 uit Sittard vorige maand... voor betrokkenheid bij terrorisme is een vergissing. Volgens het OM werd hij aangezien voor iemand anders. De echte verdachte werd een paar dagen later alsnog opgepakt. Premier Rutte wil niet zeggen of het kabinet-PVDA-lijsttrekker Timmermans gaat voordragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Hij zegt dat hij geen bezwaar heeft tegen Timmermans in enige positie, maar hij wil niet op de zaken vooruitlopen en de verkiezingsuitslag afwachten. Volgens de exit polls won de PvdA de Europese verkiezingen van gisteren. Twee schilderijen uit de Nederlandse kunstbezitcollectie... worden teruggegeven aan de erven van de oorspronkelijke Joodse eigenaar. Het gaat om oude meesters die van de Joodse kunstverzamelaar Jacob Lierens waren. In 1941 dwongen de nazi's hem de werken te verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de werken in handen van de Nederlandse staat. Twee jaar geleden vroegen de erfgenamen van Lierens de schilderijen terug. De Syrische man die deze week werd opgepakt in Kapelle... zou hebben deelgenomen aan een executie in Syrië. Het OM denkt dat de man van 47 een commandant was... van de rebellenbeweging Jabhat al-Nusra... en een Syrische militair heeft geëxecuteerd in 2012. De man is sinds 2014 in Nederland en heeft een verblijfsvergunning. Het kabinet roept Turkije op om toch niet met Rusland in zee te gaan... voor de productie en de koop van een luchtafweersysteem... De samenwerking is omstreden omdat Turkije lid is van de NAVO. Onder meer de VS is bang dat de Russen met de systemen F-35 jachtvliegtuigen kunnen opsporen. Het weer in het zuidoosten, een kleine kans op een bui, verder vrij zonnig. Vannacht en morgenochtend meer wolken, vooral in het noorden en ook daar dan kans op een bui. In de loop van de dag meer zon en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Vooral rond Amsterdam zijn nog behoorlijk wat problemen op de weg. Het zijn vooral de ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen. 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is de rijbaan weer vrij. A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend. 9 kilometer met daar drie kwartier vertraging. Na een ongeluk met een motorrijder en een personenwagen. is de rechterrijstrook ook nog dicht. Op de A10 de Ring van Amsterdam zijn diverse ongelukken gebeurd. Vooral bij knopend Amstel ging het herhaald. Mis. Op de rijbaan richting Den Haag staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. Drie kilometer, daar zijn nu drie rijstroken dicht. Er speelt ook nog een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad bij de Koentenol. Daar staat file vanaf de afrit Haarlem. Drie kwartier is de vertraging. Er is één rijstrook dicht, maar dat gaat niet zo lang meer duren. Op de A5 loopt het verkeer vast vanuit Hoofddorp. Twee kilometer voor de aansluiting met de A10. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk, voor de aansluiting.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 Top, top, top, top, Ils de célébré tous les siècles, les siècles.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 Bunt